Hallo, wie ben jij? Ik ben Greet. Wat doe jij en hoe heet jouw werk? Ik schrijf graag gedichtjes en um, ik ben ook wel aan wat werkjes bezig, maar die titels die, die borren nog in mijn hoofd eigenlijk. Ik heb nog niks concreet. En uh, heb je iets van een gedichtje dat we mogen horen? Of dan gaan we nadien als na ons interviewtje een gedichtje laten horen? Ah, dat kan wel. Dat kan ja. Greet, door wie heb jij je laten inspireren? Ja, voor deze tentoonstelling. Het gaat over vrouwelijkheid en identiteit. Dus ja, ik ben een vrouw, dus eh, mezelf. Ja, dat is mooi. Dat is geweldig. Je inspireerd ja, Heel samenspel wordt geïnspireerd door Tante Greet. Wat wil je nog realiseren? Uhm, voor mezelf of, of uit, uit, uit mezelf? Of ik wil, ik wil gewoon een, een lievere, gekkere wereld, maar ik weet niet of ik daartoe in. Ik wil er wel aan bijdragen. Zo net zo. Ja, ja. Waar droom je van? Mm, ik zou graag de hele wereld afreizen. En, en jonger worden met de dag. Dat is ook wel leuk. Ja, ja. Hm. Wat is jouw verlangen? Oei. Dat is afwisselend Bruisend zo. Allee, ik bruis altijd. Dan zie ik wel op dat moment zelf wat ik verlang. Ik kan het niet. Ik heb geen algemeen verlangen. Ik kan... Ze hebben om door de straat te huppelen en dan doe ik dat gewoon. En achteraf denk ik, Greet, denk je ze aan je geboortedatum? En die is? Mag ik dat horen? Uh, nee, we weten, mag je nee. weten je verjaardag? Nee. Uh, dan kom ik wel achter tijdens het samenspel. Het herfestein, dan ga ik wel uitvissen. Wanneer it. je jarrig <laughs> bent, dan gaan we een fietsje bouwen. Uh, jouw favoriete nummer, Greet? Uh, ja, er zijn er heel veel. Maar als ik echt, echt, echt... Ja, als, het, als, ik, als ik zo ingewust mag zijn om te zeggen dat vertrekking op mijzelf dan is dat wel Pink Martini met sympathiek bedankt ja. en we gaan nog het gedicht voorlezen, ah, ja. een ah. mooi gedichtje ja als schaduwen er niet meer zijn en ik vertrek naar mijn eigen melkweg zal dat de reis van mijn leven zijn en in mijn rugzak zal zitten alles wat ik lief heb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 je veux seulement oublier, et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. of million de roses of a pas autant of a little fleur dans mes little ever sure. soon. Jamais, je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux.